song for me in the jingle jangle morning I'll come following you take me on a trip up on your magic swirling ship all my senses have been stripped and my hands can't feel too good My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wondering. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. De Europese Unie heeft de ontkenning van de holocaust... door de Iraanse president Ahmadinejad veroordeeld. Dergelijke uitspraken moedigen antisemitisme en haat aan... staat in een verklaring die is uitgegeven in de Zweedse hoofdstad Stockholm... Zweden is nu voorzitter van de Europese Unie. De EU roept de Iraanse leiders op om constructief bij te dragen... aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Ahmadinejad deed zijn uitspraken gisteren in Teheran... op de jaarlijkse Anti-Israël-dag. Hij herhaalde daar ook zijn standpunt dat Israël geen recht van bestaan heeft. De Duitse politie heeft vannacht met de grootste moeite... een jongen van 14 gestopt in een auto. Bij de achtervolging in de deelstaat Baden-Württemberg... moest de politie tot 180 km per uur rijden om de jongen in te halen. Hij had de autosleutel van zijn moeder gepakt... en negeerde onderweg stoptekens van de politie. De Vlaming Wim Helsen is onderscheiden met de cabaretprijs Polifinario. Een vakjury eert hem daarmee voor zijn programma Het Uur van de Prutser... dat het indrukwekkendste cabaretprogramma van het afgelopen seizoen wordt genoemd. In zijn derde soloprogramma manipuleert hij meesterlijk met taal... en is zijn spel adembenemend, staat in het juryrapport. De prijs voor veelbelovend talent, de Nederlandse Hoop 2009, ging naar Alex Klaassen. Hij maakte het programma eindelijk alleen. De prijzen werden uitgereikt in de kleine komedie in Amsterdam. Alejandro Valverde heeft de Ronde van Spanje gewonnen. In de laatste etappe, naar Madrid, kwam zijn gouden trui niet meer in gevaar. De dagzegen ging naar André Greipel. De Duitse renner was de sterkste in een massasprint. Robert Geesink eindigde in de Welta op de zesde plaats. Geesink reed een sterke ronde, maar raakte geblesseerd aan zijn knie. Dan het weer. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist... die er morgenochtend ook nog is. Verder zonnige periode en droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort en Zom. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort. Naar het dierentehuis Kennemerland in Zandvoort-Noord.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 hidden that she leads you to these days she says i feel my life just like a red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 Skies, her name, she's sexy. How else is God supposed to?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 Stays the same. Autumn falls, Winter to cause. It's time to rearrange. You and I should always try. the sun comes out there ain't no doubt the sun comes out for you oh.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 Maybe Flawless, night. flawless night. Absolutely flawless Maybe tonight We'll see tonight Absolutely flawless Beautiful beautiful, in direction, in direction, in direction. beautiful. Flawless, Absolutely flawless And it's no good to